Um... 3 uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De zeven belangrijkste banken in Nederland zijn voldoende bestand tegen financiële tegenslagen. Dat heeft de Europese Centrale Bank bekendgemaakt na een onderzoek onder 128 Europese banken. Van de onderzochte banken zakten 25 voor de test. Zij hadden eind vorig jaar te weinig reserves om een nieuwe crisis te kunnen doorstaan. Het zijn banken in Cyprus, Ierland, Griekenland, Portugal, Oostenrijk, Italië en België. 12 hebben hun reserves inmiddels aangevuld. ING. ING betaalt nog dit jaar het laatste deel van de noodsteun terug. Het gaat om ruim 1 miljard euro. In totaal had ING van de staat 10 miljard gekregen. De parlementsverkiezingen in Oekraïne verlopen tot nu toe rustig. Dat zeggen internationale waarnemers. In twee oostelijke regio's wordt niet gestemd... vanwege de gevechten met pro-Russische rebellen. Ook de Krim doet niet mee. De verwachting is dat de pro-Europese partij van president Poroshenko... veruit de meeste stemmen krijgt. En ook bij de stembusgang in Tunesië worden nog geen incidenten gemeld. Ruim 5 miljoen Tunesiërs mogen vandaag een nieuw parlement kiezen. De opkomst tot nu toe lijkt hoog. Er zijn veel veiligheidsmaatregelen van kracht... omdat rekening wordt gehouden met aanslagen van islamitische milities. In tegenstelling tot veel andere Arabische landen... is er in Tunesië wel een democratiseringsproces op gang gekomen. Begin dit jaar werd een nieuwe grondwet aangenomen. Die is voor Arabische begrippen erg vooruitstrevend. De verkiezingen in Tunesië gaan vooral tussen de islamitische de politieke partij Ennagda en de seculiere partij Nida. Schrijver Dick van der Meulen heeft de Libris Geschiedenisprijs gewonnen. De jury vindt zijn biografie van koning Willem III... het beste historische boek van het afgelopen jaar. De juryvoorzitter spreekt van een meeslepend geschreven boek... dat nieuw licht laat schijnen op het leven van een man... die half verguist en half vergeten was. De Libris Geschiedenisprijs werd vanochtend in het radioprogramma OVT... voor de achtste keer uitgereikt. Het weer. Vanmiddag blijft het grotendeels bewolkt, maar hier en daar breekt de zon door. Er staat een matige zuidwestenwind bij een graad of 15. Morgen en dinsdag is het droog en iets warmer. Vooral dinsdag gaat de zon geregeld schijnen. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Joronde van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de a 10 ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Tussen Amsterdam, Slotervaart en Geusveld 2 kilometer door werkzaamheden. Na een aanrijding op de A20 gouden richting Hoek van Holland... tussen Knopen-Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 5 kilometer. Bij Rotterdam Centrum zijn twee rijstroken dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Even kijken, in de studio van CfM staan alle klokken gelijk. Die staat goed. Die staat ook goed. En die staat ook goed, jazeker. Het is 8 over drie ons. Welkom terug bij Zalvert op Zondag. We zijn er nog twee uur lang. Zo ook tussen drie en vier uur met daarin de volgende onderwerpen. Allereerst, luisteraars, gaan we om kwart over drie uh, schakelen met Joop van Is, Want die gaat ons bijpraten. Uh, met betrekking tot voetbal, hockey en wellicht ook een stukje basketbal. En terwijl we het toch even over hockey hebben... ik kan u mededelen dat in de topper op het kopje van Bloemendaal... van Bloemendaal tegen Oranje Zwart, de hoofdklasse... zojuist uh, Bloemendaal op een 1-0 voorsprong is gekomen. Uit een rebound was dit dus een strafcorner. En uit een rebound uh, schoot Wouter Jolie, Jolie hard en hoog in. Dus Bloemendaal leidt tegen Oranje Zwart met 1 tegen 0. Half vier hebben we natuurlijk de evenementenagenda... dus houdt u pen en papier bij de hand. Want wellicht dat u zegt van... hé, hey, dat is een evenement, kunt u gelijk even de datum en de tijd noteren... voor de evenementenagenda rond de klok van half vier. En uiteraard volgen we voor u ook de eredivisie voetbal... van de vandaag gespeelde wedstrijden. Zo meteen Joop van maar eerst een tweede platen... waaronder deze van Rickston. A single to Rixton and me and my broken heart. And here is Andrew Gold and the Lonely Boy.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 Dit was de CEO van Andrew Gold, Jordan de Lonely Boy. Nou, gisteren hadden we geweldig evenementen. Hier is Albert Albert Jan, we hebben het al Vijfde Nederlands kampioenschap garnalenpellen. En de uitslag is inmiddels bekend. Bij de semi-profs is gewonnen geworden de winnaar Leida Drommel. En bij de profs Paul Laarman. Uiteraard, alle winnaars van harte gefeliciteerd namens CFM. Gaan we ook even kijken naar de tussenstanden van de Eredivisie. divisie, de wedstrijden die om half drie vanmiddag gestart zijn. FC Utrecht ontvangt thuis PSV. En inmiddels is de stand 0 tegen 3. Kijk, dat gaat helemaal goed. <laughs> Verder hebben we Pek Zwolle tegen SC Heerenveen. Ook daar is inmiddels gescoord. Pek Zwolle staat achter met 0 tegen 1. En om kwart voor vijf hebben we dan nog Excelsior thuis tegen FC Twente. En ik kan u mededelen dat de tussenstand in de, ho in de hockey hoofdklasse topper. Tussen Bloemendaal en Oranje Zwart de stand inmiddels 2 tegen 1 is. Oké, okay, ook dat gaat goed dus voor Bloemendaal. Zodra gaan we het weer proberen bij Jo Joop, Jo, mocht je luisteren. <laughs> Neem de telefoon op, kunnen we je even bellen. Horen we het sportnieuws van Jo Fenres? Maar eerst even weer meer muziek op de zondagmiddag. Een hele goede middag. En houd de radio aan op CFM met nu eer Clapton. the Change the world. We back the Stars.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 This is Eric Clapton, the order Change the World. And here is Clean Bennett and Rotherby. De Silver Clean Bandits bij CFM. Je hoort Ja, we gaan eens even kijken naar de hockeywedstrijd van vanmiddag. En het voetbal van de eredivisie. divisie. Daar hebben we de ruststander van. Ja, nou, allereerst is het de laatste minuut van de eerste helft. En dan heb ik het over hockey, hoofdklasse. De topper op het kopje van Bloemendaal. Bloemendaal ontvangt thuis oranje-zwart. En uh, uh, Bloemendaal kwam, is dat twee keer toe op voorsprong gekomen: eerst 1-0, toen 2-0. En toen kwam Oranje-Zwart, werd wakker en ging ook in de aanval. En toen werd het 2-1. En het is nu 2-2 met nog 30 seconden te gaan in de eerste helft. Dus dat belooft nog wat voor deze topper in de hoofdklasse heren. Wat betreft Bloemendaal thuis tegen Oranje-Zwart. Zwart tussenstand 2-2. Gaan we kijken naar de wedstrijden die om half drie zijn begonnen... en die inmiddels ook En hebben we het over voetbal. SC Utrecht thuis tegen PSV 0 tegen 3. En Peck thuis tegen SC Heerenveen, 0 tegen 1. Oké, okay, we houden alles uh, de sporten natuurlijk voor je in de gaten bij CFM. Hier zijn de Rolling Stones en Paint It Black. Het waren de dames van Centervolt, de Dick Ja, Het is ruim half vier geworden bij CfM. Tijd voor de evenementenagenda. Ja, na, na, na de day after van de Kanalenpellerij is er rust ook wat teruggekeerd op het evenementenoverzicht. Maar er zijn nog genoeg evenementen die uw aandacht verdienen. Allereerst hebben we het over 28 oktober. Dan is het namelijk de tijd voor filmclub Simon van Kolm presenteert. En dat is in het Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummertje 5. En het begint woensdagavond om half acht. Meer informatie over de filmclub Simon van Kolm en welke film hij draait, kunt u sfeer vinden op www.circusandvoort.nl. Www dan gaan we naar 30 oktober. Dan is de laatste burlwandeling van het seizoen. Spot zelf burlende en strijdende herten tijdens de bronstijd. Tijdens deze wandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen neemt de gids u mee naar de beste plekken om burrelende en strijdende herten te zien. Een fantastisch schouwspel dat u zeker niet mag missen. En om zeker te zijn van een plek tijdens de wandeling reserveert u vooraf SVP bij het VVV. En dan hebben we het dus over de burrelwandeling op 30 oktober in de Amsterdamse Waterleiding Duinen. Meer informatie kunt u vinden op de website van het VVV. En dat dus begint allemaal om half vier op 30 oktober. Dan, hebben we ook, uh, tijd, dan is het weer tijd voor Ladies Night. En dan gaan we voor, daarvoor gaan we naar de bioscoop Circus Zandvoort. Wederom aan het Gasthuisplein nummertje 5. Dat begint allemaal om half 8 s'avonds en duurt tot half elf Deze 31 oktober. De Ladies Night is een avond speciaal voor dames. Lekker een avond mee uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken... en nog meer bijkletsen, een hapje erbij en natuurlijk een drankje... want anders is het feest niet compleet. En dat op Ladies' Night is ook een tas, nog een tasje vol verrassingen. De films in de Ladies' Night zijn van een wisselend thema. Een romantische comedie tot musical, tot tranen trekken. Laat u verrassen. Pak van mijn hart is de feel-good film voor deze Ladies' Night. Dat allemaal op 31 oktober om half acht in Bioscoop Circus Zandvoort. Gasthuisplein nummertje 5. Dan gaan we naar vrijdag, ook 31 oktober. Dan is het tijd voor de derde Zandvoorts Sportcafé Live Live. Vanuit het café van Ab van der Molen en het LDC van 7 tot 9 uur. presentatie is in handen van Andy Houtkamp. En co-presentator is niemand minder dan onze eigen Joop van Nes. Dat allemaal van 7 tot 9. Mocht u verhinderd zijn om daarbij aanwezig te zijn... wees gerust, u kunt het ook live vervolgen via CFM, uw lokale zender. Dus vrijdag 31 oktober, Sportcafé, derde Zandvoorts. Sportcafé op vrijdag 31 oktober van 7 tot 9 in café Ab Van der Molen ten LDC. Ook op 31 oktober is het ook tijd voor het Smartlappen en levensliederen zingen. Zing mee uit volle borst in het kleinste café aan de Kerkplein. Van aan de strand stil en verlaten. Via papi loopt toch niet zo snel. Tot Zeeman laat dat dromen. De avond in Café kopen begint om 9 uur op deze 31. oktober. En zal tot in de kleine uurtjes doorgaan. Café Koper, Kerkplein nummertje 6, smartlappen en levensliederen zingen. En komend weekend is het ook tijd voor het, een succesvol evenement in Zandvoort... namelijk de Nationale 50 Plus Weekend. Voor het vijfde achterin volgende jaar... vindt de Nationale 50 Plus Dag plaats in Zandvoort aan zee... en wel op zaterdag 1 november. Het weekend staat dan volledig in het teken van de 50-plussers... en is gevuld met vele, vele activiteiten... en waar ook vele activiteiten gratis te bezoeken zijn... Meer informatie over dit geweldige evenement... Nationale 50 Plus Weekend kunt u vinden op de website www.nationale50plusdag.nl www.nationale50plusdag.nl Dan gaan we naar 1 november. Dan is er weer een evenement in de Sint-Agata-Kerk aan de Grote Krocht 45. En wel Finchley Children's Musical Group een optreden van de Finchley Children's Musical Group... een koor uit Groot-Brittannië. En dat begint allemaal om die 1e november om kwart over drie... in de sint Agatha kerk aan de Grote Krocht 45. En dan hebben we ook nog Scouting georganiseerd, een spook spooktocht voor Serious Request. Dat allemaal ook op 1 november. Het belooft een geweldige enge tocht te worden... hoewel iedereen natuurlijk van harte welkom is... heeft de organisatie een adviesleeftijd van 12 plus ingesteld... Aanmelden is niet nodig. De spooktocht zal plaatsvinden... op en rond het terrein van de scoutinggroep... aan de Heijmansstraat in Zandvoort. Kosten slechts 2 euro per kind en 2,50 euro per ouder. 1 november, scouting organiseert een spooktocht... ten behoeve van serious request. En heeft u zin in een duik in het water? Dit is ook weer tijd voor de herfstduik. En het is allemaal van het Wereld Natuurfonds. Dat vindt allemaal plaats op het strand... ter hoogte van Center Park's Strand Hotel... En dat begint allemaal op 2 november rond de klok van half 1. De herfst duikt in de Noordzee. En mocht u op zondag 2 november allerlei groepen door Zandvoort zien lopen... dan hebt u dat juist, want dan is het weer tijd voor de negende editie... alweer van het Rondje Dorp. En dat is uh, Café Bluis, Buddies, Buitenspel, Chin Chin, Epic... Vier, Harlekein, het cafeetje Keur, Klikspaan, Lau en Harry... Wapen van Zandvoort, Janks, een gezellige kroegentocht... langs de leukste cafés van Zandvoort aan Zee. Deelname, deelname is 10 euro, inclusief t-shirt. En het begint allemaal om 1 uur. En het, uh, einde is, uh, je eindigt altijd weer in je eigen stamkroeg rond de klok van 6 uur. 2 november rond je dorp, hier in Zandvoort. Tot zover. En wil je het even meer nalezen? Kijk dan ook eens op tv, op CFM TV, kanaal 40, digitaal via Ziggo. En uh, ja, trouwens, je had aan het begin had je nog uh, melding over vijfde Open Nederlands kampioenschap. Garnalenpellen van gisteren. Ja. Een enorm succes worden ze juist om kwart over één van uh, Martin uh, Draaier. Kwart over twee. Uh, kwart over twee. <laughs> <laughs> Wil je de winnaars uh, nalezen? Dat kan op de ZFM Zandvoort app. En die is gratis uh, te downloaden in de diverse stores: de Play Store en in de App Store. Dan kan je onder meer uh, ja, de laatste nieuwtjes van, uh, van Zandvoort en van CFM nalezen. En ook de winnaars dus van het evenement van gisteren de 5e Open Nederlandse kampioenschap Garnalen pellen. Of kijk anders even op je Facebook site en log in bij CFM Zandvoort. Hey, brother. There's a endless road to rediscover sister, know the water's sweet but blood is thicker. Ja, na nou, deze single van uh, Affici en Hey Brothers zijn al heel veel nieuwe singles van uh, Affici uitgekomen. En momenteel staan ze ook weer in de top 40. Ja, het is uh, 13 minuten overal vier geworden. Hadden we net de lange evenementenagenda. En toch nog een nagekomen evenement, Albertje. Hoe kon ik het vergeten? Ja, ja, schaam je. Het heeft alles te maken met aanstaande woensdag. <klas> Want dan is er een shopping night in Jupiter Plaza. Vanaf 6 uur s'avonds tot 9 uur s'avonds bent u van harte welkom in Jupiter Plaza voor deze gezellige shopping night. Naast leuke kortingen, een hapje en een drankje... en een hele hoop gezelligheid... u bent van harte welkom tijdens deze shopping night... aanstaande woensdagavond in Jupiter Plaza van 6 tot 9. Zometeen gaan we weer kijken naar de wedstrijden... in de Eredivisie. Marius Nielsen, hier is Kop in het Zand. Ik steek mijn kop in het zand.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 I'm fine to the summer Als eerste nog je de zingel van Nielsen... die zijn kop even in het zand staat. En daarachteraan deze van de heemjorden... de skinny Tipping. Ja, we gaan eens even kijken naar de visie. Ja, nou, gebeurt wel het een en ander bij de wedstrijden... die vanmiddag om half drie gestart zijn. FC Utrecht uh, heeft gescoord. En uh, daardoor is de stand tegen PSV uh, teruggebracht... naar 1 tegen 3. En dan hebben we nog Peksvolle... thuis tegen SC Heerenveen. Heerenveen heeft wederom gescoord... De tussenstand is 1 tegen 2. Dan... Oké, okay, spanning al om. Dat... En uh, ja, hoe gaat het op het kopje? Op het kopje? Uh, niet, niet zo goed. Ondanks het feit dat ze de eerste helft... toch uh, op een gegeven moment een lange tijd met 2-0 hebben voorgestaan. Uh, is oranje-zwart uh, echt uh, losgebroken naar 2-1. 2-2 is het nu 2 tegen 3. Dus Bloemendaals kijkt tegen een achterstand aan. En dan hebben we het uiteraard over hockey. hockey. Hockey met een stokkie. Toch? Ja, zo wordt het genoemd, ja. Oké, okay, we gaan door met de muziek. 9 minuten voor 4 uur, hier is Time After Time. Ja, het wordt nog erger hè daar. Er is even zojuist gestopt. Koord door Oranje Zwart, tussenstand Bloemendaal Oranje Zwart 2-4. Then you. Cindy Loper en Time After Time. Beleef het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. Nou, gisteren het uh, NK garnalenpellen. Pellen. En ja, onze voorzitter, nee, voorzitter, onze penningmeester Ivo... ik moet het wel goed zeggen, die heeft een uh, mooie prestatie daar neergezet. Hij is 60 geworden. Hij is 60 geworden, bij, 60 al, bij de semi semiprofs. Ja, Ivo, van harte gefeliciteerd. Ben mensen van CFM 60 geworden al daar hier is Coldplay. play,